Er moeten gewoon sales gehaald worden. Alleen het is niet helemaal eerlijk om content daarop af te rekenen. Welkom bij de In the Pocket Podcast, de podcast voor jonge communicatieprofessionals die video willen integreren als een basisvaardigheid. Iedere week praten we hierbij over de nieuwste trends in de video wereld en laten we een expert zijn insights geven over een populaire videovorm. Hallo allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van de In the Pocket Podcast. We hebben weer een paar hele interessante insights voor jullie. Maar ik zal eerst vertellen over welk uh, videomedium we deze week gaan hebben en welke gast we daarvoor hebben gestrikt. Deze week gaan we het hebben over een videoform die de laatste tijd echt extreem wordt gepusht in social media. En dat is de videoform livestreams, uh, video livestreams natuurlijk. En daar hebben we een hele speciale expert voor uitgenodigd, namelijk Wijnand Beyer. Die de online content marketing doet voor van de boom. Maar voordat we het daarover gaan hebben. Doen we eerst even een korte round-up van de artikelen die op onze website staan. Zodat je helemaal niks hoeft te missen wat er gebeurt in de videowereld. Eerst zal ik bellen met Dujur. Die een artikel heeft geschreven over Instagram stories voor bedrijven. Dat op de website staat. Daarna zal ik bellen met Julius. Die een video heeft gemaakt over de impact van uh, mobiele telefoons op videoproductie. En tot slot bel ik met Joost. ...die ook een artikel heeft geschreven op de website... ...over augmented reality en video. Oké, okay, ik heb uh, Duigui aan de lijn... ...en die heeft een artikel geschreven over... ...Instagram Stories voor bedrijven. Uh, waar ben je tot conclusie gekomen met je artikel... ...hoe bedrijven dat kunnen inzetten, Instagram Stories? Uh, Instagram Stories die spelen gewoon een hele belangrijke rol... Um, ...bij uh, uh, hoe een merk of een bedrijf... ...eigenlijk met zichzelf tegenover hun uh, klanten... Want uh, ieder merk of bedrijf heeft een aantal uh, kernwaarden en, en doelen. En ze willen natuurlijk dat mensen een bepaald beeld van hen hebben als merk. Ja. En dat kunnen zij dan heel goed uh, laten zien in korte uh, verhalen... die ze dan op social media delen in plaats van alleen maar foto's. Alright. Nou goed, uh, wil je meer over dit onderwerp weten... en wil je weten hoe je dit als communicatieprofessional inzet... Uh, lees dan vooral het artikel van Dugu over uh, Instagram Stories... Oké, okay, ik heb Julius aan de telefoon en Julius heeft een video gemaakt over de invloed van smartphones op videoproductie en consumptie. En klopt het ook dat je zeg maar invloed van smartphones op videoproductie en consumptie? Dat is eigenlijk een soort ja. van two-way weg, want je ik, moet ik, inderdaad ik, video's ik. maken voor smartphones, maar aan de, andere ja, kant <laughs> ja, aan, de, aan de andere kant worden er ook juist heel veel video's gemaakt door smartphones en zo. Een van de aspecten waar ik op inga is dat het gebruik van smartphones, het, het feit dat we op elk moment een video of een foto van alles kunnen maken, al onze herinneringen en, en al onze ervaringen, dat verandert de manier waarop wij kijken naar video. Dus de video's die wij zien komen anders op ons, bij ons binnen dan een aantal jaar geleden. Wat er dus ook voor zorgt dat adverteerders daar gebruik van kunnen maken. Door bijvoorbeeld een persoonlijke draai te geven aan zo'n verticale video, wat dan al meteen een stuk een vertrouwd gevoel geeft bij de doelgroep, bij de consument die de video kijkt. Dus dat is een vrij interessant onderwerp. Heel tof. Ik denk dat heel veel communicatieprofessionals daar wel wat aan hebben, dus al ben je hierin geïnteresseerd ga dan vooral de video checken van jullie Nou, ik heb Joost Bakker aan de telefoon en die heeft een artikel geschreven over video en augmented reality. Uh, ik ben heel benieuwd, uh, waar gaat jouw artikel over Joost? Uh, het komt er eigenlijk Neer. dat augmented reality zeg maar um, een, een, een soort, het draait eigenlijk om de ervaring van de klant en de klant staat zelf, of de van de klant van de consument, en de consument staat zelf dus volledig centraal in deze ervaring, ja. en uh, er zijn bijvoorbeeld, uh, je hebt bijvoorbeeld Ikea, die heeft een best wel bekende augmented reality campagne ooit gelanceerd in 2017, ja. waarin uh, mensen dus, met de, de uh, Augmented Reality app die daarbij hoorde, de meubels van Ikea konden testen gewoon in hun eigen huis. Dus dan kon je zien hoe bijvoorbeeld een bank die je in de catalogus hebt zien staan, staat bij je andere meubels. En op die manier zijn mensen eigenlijk dus op een, op een best wel unieke manier in contact met een merk of bedrijf. Um, in hun eigen, ...vanuit hun eigen perspectief in hun eigen comfortzone. En uh, eigenlijk zijn de creatieve mogelijkheden op dit gebied oneindig... ...en moet je gewoon heel goed kijken naar... Wat, wil je eigenlijk, wat is de boodschap die je over wil brengen? Wat, wat zijn je communicatiedoelstellingen? En dan kan je kijken op welke manier je dan Augmented Reality uh, het beste zou kunnen inzetten voor jouw merk, um, Om de plan dus eigenlijk een unieke beleving te bezorgen waarin jouw boodschap verpakt zit. Zodat eigenlijk het commerciële aspect volledig wegvalt. En de consument echt het gevoel krijgt dat het om, om hen draait. Dat zij centraal staan. Dat staat eigenlijk uitgebreid beschreven in mijn artikel. Oké. Okay. Nou, super vet, Joost. Ik uh, word er al helemaal nieuwsgierig naar. Dus uh, ja, ja, als jullie ja, dat ook zijn, ja, ga het vooral dan uh, inderdaad lezen. Nou, welkom bij het tweede gedeelte van de In the Pocket podcast, waar we een expert uh, je insights laten geven over een populaire videovorm. Deze keer gaan we het hebben over livestreams. En ik zit hier met Wijnan uh, wij Beyerder. Uh, en die gaat wat dingen vertellen over livestreams. Um, Misschien kunnen we beginnen met dat je iets over jezelf vertelt en wat je allemaal hebt gedaan. Nou, ik ben Wijnand dus. <laughs> um, ik ben, uh, ja, als ze zeggen, video marketing specialist, Hoorde ik, uh, hoor ik wel eens. Ik ben echt begonnen met video uh, op 18-jarige leeftijd of zo. nadat dat ik dacht van, uh, oké, okay, die, die uh, scholen en zo, dat was uh, eigenlijk niks voor mij. Ik wist altijd alles beter uh, naar mijn idee. Dus uh, toen uh, heeft mijn pa op een gegeven moment gezegd, ja, dan moet je nu gaan werken. En uh, toen ben ik gaan werken in zijn uh, bedrijfje en begonnen met editen. Uh, uiteindelijk uit het bedrijfje gestapt omdat ik op mezelf wel wilde kunnen staan. Uh, omdat je niet uh, je hele leven lang op je paak kan uh, En toen ben ik naar Zweden verhuisd. Heb ik daar eigenlijk hetzelfde gedaan, dus video vooral. En iets meer richting de marketing gaan, dus marketingstrategieën. Uh, kom ik uiteindelijk na anderhalf jaar terug naar Nederland weer. Zelfstandig uh, gewerkt als videomaker en uh, marketeer, content marketeer. Toen ben ik daarna bij Van der Bron gaan werken. Ze uh, was een, op dat moment een start-up uh, energieleverancier, duurzame energieleverancier. Ja, en daar heb ik um, een stukje van de YouTube-strategie gedaan, uh, videoformats gemaakt voor. Wat, ja, wat wil je nou vertellen in de energiemarkt? Dat is natuurlijk een uh, ontzettend saai onderwerp. Hoe ga je dat leuk maken? Alright, um, waar ik dan wel benieuwd naar ben. Onze doelgroep zijn communicatieprofessionals die meer over video willen leren. En jij hebt niet genoten van een opleiding. Hoe heb jij dan uh, dingen geleerd over video? Heb je dat via cursussen gedaan of online gedaan? Zou je daar misschien iets over kunnen vertellen? Nou ja, ik heb eigenlijk beide wel. Ik heb. Uh aan het begin heel veel van mijn vader geleerd, toen was er, ja, er was toen wel, er waren toen wel tutorials, maar dat waren vaak ja, websites, niet echt op YouTube al, dat het, weet je, zoals het nu is, nu kan je echt alles opzoeken. Ja. Maar toen de tijd technische dingen heb ik wel van mijn pa geleerd, dat was nog echt met dv-tapejes en zo, oh ja. zo ja. lang geleden. Ja. En um, ja, het, daarna gewoon zelf, um, ik heb er gewoon echt liefde voor, echt een passie voor. En toen ben ik gewoon steeds meer dingen gaan leren en gaan opzoeken. En ik heb ook wel wat, wat uh, cursussen gedaan. Ik heb privéles gehad van uh, een van de beste editors van Nederland. Oké. Okay. Wie um, was dat? Uh, Harry Kremers is dat. Okay. Uh, die heeft veel uh, tv-werk gedaan en zo. Weet je wel, dat nee. zijn gewoon de gesprekken waar je veel van leert. Qua echt opleiding, als in een opleidingsniveau, hbo of mbo of zo heb ik niet... Uh, nee. heb ik nooit echt van, nee. nee. Alright, um, nou goed, we gaan het nu dus hebben over livestreams, de videovorm. En de eerste vraag is eigenlijk, um, waarom zijn livestreams nu zo populair? Uh, want je zou er met een hele nuchtere blik naar kunnen kijken en kunnen denken, hoe dan? Want alles is nu on demand. Als je een serie wil kijken, dan kun je wanneer je dat wil op Netflix dat kijken. Als je muziek wil luisteren, kun je altijd op Spotify wanneer je maar wil alles luisteren. Um, hoe kan het ineens dat iets zo erg in de moment weer zo populair is? Nou, ik zat er net nog even over na te denken. En er zijn, um, ja, er zijn vroeger natuurlijk gewoon dingen gebeurd. Ik kijk nu weer uh, Madman bijvoorbeeld. En dat is een serie die gaat echt vanaf de jaren 50 of zo naar de jaren 70 toe. En hele belangrijke momenten in die serie zijn uh, bijvoorbeeld de maanlanding, uh, uh, de moord op JFK... En dat zijn dingen die mensen live op tv hebben gezien. En dat zijn echt enorm grote gebeurtenissen geweest. Ja. En ik denk dat livestreaming op die manier... Um, ja, mensen willen er gewoon als eerste bij zijn. Ik, ik had net nog even wat opgezocht over dat, die bokswedstrijd tussen KSI en oh, Logan yeah, Paul bijvoorbeeld. YouTube, YouTube, ja, ja dat, dat zijn twee uh, ja, gigantische YouTubers die, uh, die tegen elkaar zijn gaan boksen. En die is, on demand is die uh, 1.7 miljoen, uh, uh, door 1.7 miljoen mensen live bekeken. Uh, al dan niet uh, legaal, zeg ja, maar. Ja, ja. Maar dat is gewoon bizar. En dat is, ik, ik heb het zelfs gekeken. Ja, ik heb het ook gekeken en ik ben niet eens fans van, van die vloggers of zo. Het is, ja, het is het grootste event op YouTube ooit geweest. Ja. Weet je, het is... Het is bizar en ja, waar dat dan vandaan komt... ik denk dat mensen gewoon graag... inderdaad wat je net zegt, gewoon in the moment willen zijn. Ze willen erbij zijn. Ja, dat in the moment, daar wil ik het even over hebben. Ik had een bron gevonden van Cisco... die zei dat... Uh, livestreams tien keer zoveel interactie opleveren... dan een gewone video. En ik denk dat dat te verklaren is... aan dat in the moment zijn. Omdat je als uh, reageerder... op een livestream video... de video kan, ook kan beïnvloeden. Als iemand een livestream start... Uh, en die kijkt naar de comments, dan kan diegene anticiperen op die comments. Dus iemand die erop reageert, die maakt het allemaal mee, die reageert erop en die kan de video beïnvloeden. Ik denk dat dat een reden eigenlijk is waarom livestreams zo populair nu zijn. Ja, zeker, want dat is nog een stapje verder dan tv, waar mensen gewoon keken en dat was het dan eigenlijk. Ja. Nu is die interactie, dat, uh, ja, dat is wel iets belangrijk. Dat kan inderdaad, wat je, wat je al zei, zo'n video gewoon beïnvloeden. Ja. Dat is super cool. Ja. En je had het net over televisie. Um, de link tussen televisie en livestream wordt vaak gelegd, maar het verschil natuurlijk is wel dat een televisie vaak veel meer productie zit dan een, een livestream, over het algemeen dan. Maar hoe professioneel vind jij dat een, een livestream er eigenlijk uit moet zien? Nu dat Iedereen kan het natuurlijk doen. Ik, ja, content blijft zeg maar wel king. <laughs> Ja. Dus als, als de inhoud goed is, dan zou dat niet uit moeten maken. Um, maar er zijn natuurlijk wel dingen als geluidskwaliteit en uh, hoe het beeld eruit ziet. Dat heeft zeker al invloed op. Sowieso invloed op hoeveel kijkers zoiets heeft. Ja. Denk ik. Tenzij je in bizar iets aan het livestreamen bent. Zo uh, so, ja. Er was natuurlijk. Denk ik denk twee jaar geleden was die shooting op Facebook. Die gewoon die, die ja. guy gewoon live had uitgezonden. Ja, dat trekt veel kijkers. Ja. Weet je. Um, maar ik denk wel dat mensen het fijn vinden als het, uh, als het er professioneel uitziet. En ik denk ook dat dat steeds makkelijker wordt. Want ja, een jaar of twee, drie geleden was het helemaal niet zo makkelijk. Moest je nog best wel veel uh, dingen kopen of, uh, of maken om het er goed uit te, <coughs> goed uit te laten zien. Ja. En tegenwoordig uh, koop je gewoon een, uh, ja, een, een, een, een kastje... Een soort interface uh, met HDMI en uh, je kan prima iets, iets tofs maken met wat graphics en, uh, ja. en een cameraatje. Dus weet je, door creatief te zijn kan je echt een, een mega professionele livestream uh, ja. opzetten voor nou, misschien 200 euro of zo. Oké, okay, maar um, ja, de meeste mensen die dit luisteren die kennen het waarschijnlijk alleen maar van Facebook Live en Instagram Live. Maar wat hebben zij dan nodig om een, uh, een mooie livestream te starten? Ja, wat ik zeg, je hebt zo'n... Je hebt, je hebt van die kastjes, van die, van die adapters, die, uh, die gewoon je beeld opnemen. En uh, software, dat heet OBJ of zo, OBS. Nee, OBS heet oh, ja, ja, ja, ja. Nou, daar kan je, wat je ook maakt in, in Photoshop of zo, weet ja. je, kan je als graphics daar overheen doen. Daarnaast kun je um, live monteren, weet je, kan je schakelen naar een andere camera, of je kan schakelen naar een foto, bijvoorbeeld waar je het over hebt op dat moment het onderwerp. Ja. Um, je kan uh, intro's maken uh, die je dan een beetje in After Effects van tevoren hebt gemaakt. Ja. Als je dat allemaal bij elkaar zet, dan heb je gewoon echt een professionele livestream. Ik heb dat dus zelf ook uh, ja, een beetje mee geëxperimenteerd. Ik, ik heb dat ding ooit een keer gekocht, gewoon puur om het uit te proberen. En, en daarmee heb ik dan uiteindelijk ook die Van de Bron livestream gedaan. Met toffe graphics erop en af en toe even camera switchen. Ja. Ik ken dat programma OBS, ken ik in ieder geval wel. Ik heb ook zelf... Dat ik hiermee uh, dan een video opgenomen en die dan via OBS uh, live uitgezonden via mijn social media kanaal. Uh, eigenlijk alleen maar zodat iedereen een melding krijgt van, oh, hmm, is live, weet je wel. Maar dat werkte natuurlijk dan, dat is gewoon een uh, growth hack eigenlijk. Ja, ja, ja absoluut. <laughs> absoluut ieder... Live wordt onwijs gepusht. Ja, als ik daarop mag inhaken dan, want iedere dag krijg ik wel zeg maar, meldingen van Facebook, van YouTube... Van dat kanaal gaat live, die pagina gaat live. En het wordt mega gepusht, inderdaad. Maar waarom is dat? Waarom zijn social media nu zo bezig met het pushen van livestreams? Nou, ik denk dat, uh, dat er sowieso tussen die kanalen, dus Facebook, uh, Instagram, nou ja, dat is een beetje bij elkaar, maar uh, vooral Google versus uh, Facebook dan, ja. dat zij wel een beetje aan het vechten zijn om videodiensten. Weet je wel, ze willen alle, Facebook wil nog steeds het grootste videoplatform worden. Ja. Um, wat dat dan precies is... Weet je, hoeveel video's worden upgeloot... of uh, hoeveel viewers er zijn, dat is lastig. En, en live is gewoon een nieuwe feature... die ze allebei om aan het pushen zijn. En degene die dat het beste doet... die wordt daar uh, de grootste in. Ja. Dus ja, het is, het is gewoon een, een, een feature die ze pushen... en de ervaring moet zo goed mogelijk zijn voor de gebruiker. En wie dat gaat winnen, die... Uh, ja, misschien wint hij ook wel die battle om de video dingen. al denk ik zelf dat YouTube gewoon het grootste blijft. Mm. Um, maar die battle is tussen YouTube en Twitch ook gaande natuurlijk. Ja, en is het dan eerlijk om te zeggen dat het zo gepusht wordt... omdat er niet echt een uh, marktleider is? Want je gaat niet voor algemeen livestreamen naar een specifiek medium toe. Misschien wel voor ja, um, iets specifieks of zo. Maar... Weet je, Twitch is... ...ook door gaming alleen maar... ...eigenlijk alleen maar door gaming gewoon groot. Yeah. En er komen wel steeds meer dingen op daar... ...maar uh, ja, het is vooral gaming. Ik denk dat YouTube hoopt dat ze... ...dat ze gaming kunnen krijgen... ...en daarmee gewoon... ...ja, inderdaad die monopolie wel kunnen krijgen. Oké, okay, maar gaming... ...ja, een algemeen bedrijf... ...dat gaat niet inzetten op... Uh, ...gaming op livestreams. Um, als een bedrijf nou naar je toe komt... ...en die zeggen, we willen iets gaan doen met een livestream... Welke media zet jij dan in? Is dat Facebook Live? Is dat YouTube? Welke vind jij dan het prettigst? Um, ja, dat, dat ligt dus heel erg aan, aan wat, voor, uh, wat voor bedrijf het is, denk ik. Ja. Dat is lastig. Ik zou altijd eerst kijken van uh, hoe zijn zij op social. Weet je, wie weet kan je het wel op Instagram doen. Yeah. Uh, dan heb je wel het nadeel dat het alleen maar op je mobiel is, geloof ik. Ja. Yeah. Dat je livestream kijken, in ieder geval op Insta. dat kan volgens mij niet uh, op je desktop. Uh, ik denk niet dat heel veel mensen een paar uur op hun telefoon uh, livestream zullen kijken. Nee, op Instagram. nee dat doen echt gewoon jongere mensen denk ja. ik. Uh, en ja, ja, het ligt er heel erg aan wat voor bedrijf het is, ja. het ligt ja. ook aan het doel. Dus je moet altijd gewoon goed vaststellen wat is het doel van deze livestream. Ja. Uh, het kan ook zijn om YouTube uh, uh, subscribers te krijgen namelijk. Ja ja, uh, yeah, dan doe je het op YouTube. Oké. Okay. Nou, ik heb het nu over doelen. Daar heb ik een interessante vraag over. Want je ziet echt op van die uh, websites... zie je artikelen verschijnen met... Um, uh, waarom uh, livestreaming de nieuwe marketing tool is... die je moet kennen en zo. Um, maar op dat doel aan zie... gewoon marketing, geld verdienen, sales maken. Uh, hoe zet je livestreaming eigenlijk in om echt... Geld te verdienen. Werkt dat eigenlijk wel? Ja, ik zie het eigenlijk een beetje hetzelfde als uh, gewoon content marketing op zich. Weet je, dat ik, ja. ik zit altijd, je zit altijd als content marketeer wel in een vrij lastige positie, want er moeten gewoon sales gehaald worden. Alleen het is niet helemaal eerlijk om content daarop af te rekenen. Het werkt soort van indirect. Ja, de, ja, ja. Het, is, het, is, uh, het is vooral brand awareness en brand loyalty wat je daarmee wint. Ja. En dat, ja, dat is misschien nog wel de belangrijkste dingen van een merk, vind ik zelf dan. Ja. Weet je, dat, dat mensen ook echt blij zijn met je merk. En ja, en ik, ik denk dat uh, met een livestream heb je um, waar we het net over hadden, zoveel interactie met je, met je eindgebruiker. Dat ja, je, kan, je kan van alles ermee. Je kan, uh, je kan vragen stellen, je kan, uh, je kan nieuwe producten lanceren live. Het je ligt ook al een beetje aan de schaal van het bedrijf. Maar ik heb het bij Santos, bij het fietsenmerk ook wel eens gedacht. Van als er dan een nieuwe fiets komt, dan moeten we dat gewoon aankondigen een week van tevoren dat we live gaan. Ja. Nou Ik weet zeker dat elke fietsmedia in Nederland die er is, ja. ik ken nu een beetje dat wereldje, die duiken daar gewoon op. Ja. En ja ik denk dat je daarmee wel op zijn minst veel brand awareness kan krijgen. En of je er dan keiharde sales mee kan maken, ja. Uiteindelijk wel, als je als je, je klanten goed behandelt. En, uh... kijk Ik heb ook een onderzoek gelezen over um, viewing strategies. En dan ging het over video en livestreaming en wat dan de gevolgen waren voor een kijker. Uh, en er stond ook in bijvoorbeeld dat na livestreaming kijkers niet per se iets zouden kopen, maar wel meer verbonden raken met het merk. Uh, bijvoorbeeld zich zouden abonneren op het kanaal of meer zouden reageren en zo, dat soort dingen. Ja, yeah, branding, gewoon echt ja. brandbuilding. Ja, het is voor mij altijd, het is ook het leukste om te doen, vind ik. Ik vind het helemaal niet uh, per se leuk om uh, sales binnen te harken en zo. Ik ben helemaal niet zo. Maar uh, ja, verbindenis met je, met je merk, dat, is, ja, dat vind ik altijd tof om te doen. En ik denk ook dat dit soort dingen daar goed voor zijn. Vooral start-ups trouwens, die, die zouden daar echt veel baat bij kunnen hebben. Als, ja. als een Kickstarter een livestream doet van hun product. Uh, en er zijn al zoveel mensen die, uh, die hebben gepledged, ja daar kan je echt wel uh, zieltjes mee winnen zeg maar. ja. denk ik. en je kan ook wel geld verdienen met livestreams denk ik qua je hebt bijvoorbeeld op YouTube heb je de superchat um, en dan betalen mensen om een comment te plaatsen in de reacties en die comment wordt dan constant uitgelicht omdat je ervoor hebt betaald en zo verdienen denk ik vooral voornamelijk influencers wel, maar die verdienen er wel echt het geld aan livestreams. En dan is er ook weer een nieuw feature. Dat staat hier een beetje los van. Maar dat zag ik. Volgens mij is dat twee dagen geleden uitgekomen. Uh, YouTube Premiers heet dat. En daar kan je in een video, um, zoals altijd kan je die timen. Dus die komt, uh, dus die kan je schedulen. Die komt gewoon op een gegeven moment komt die uit, zeg maar, vol, uh, morgen komt die uit. En dan kan je een uur. Ik weet niet precies of het een uur is, maar je kan voor die tijd samen met je subscribers kan je dan over die video gaan praten tot mm. die uh, premiert op YouTube. Dus dat is ook wel vet. En ik denk ook dat dat echt dat dat wel huge gaat worden, zeker voor gamers. Of, uh... Om, om terug maar even terug te komen op die communicatieprofessional, uh, Hoe kan die nou het best een livestream inzetten om dus bijvoorbeeld klanten aan hem te binden en uh, ja, meer aan branding te doen? Nou uh, bedrijven inderdaad een uh, product launch uh, kunnen ze doen, kan je live doen, uh, je kan een, uh, een keynote zoals Apple die heeft, uh, ze hebben ook wel eens kleinere keynotes, dat ze gewoon over software gaan praten of over het bedrijf gaan praten, ja. dat zou een, be een bedrijf maandelijks kunnen doen, weet je wat, wat er binnen het, wat wordt er nou precies gedaan binnen dat bedrijf, waar al dat geld naartoe gaat van al die kijkers. Yes. Um, hebben we bij Van der Bron ook wel eens over nagedacht. Van laten we gewoon elke maand een livestream doen met wat er gaande is. Want het is een onwijs innovatief bedrijf. Uh, laten we gewoon vertellen: gewoon zo transparant mogelijk zijn over wat er gebeurt. Ik denk dat die transparantie is zeker voor op het medium livestreaming is dat uh, kan je dat heel goed overbrengen. Yeah. Yeah. En als je dat durft te doen als bedrijf, denk ik dat je, ja, dat je punten mee wint bij, uh, bij je kijker. alright dan heb ik nog één vraagje. En dat is eigenlijk. Wat is de toekomst van livestreaming uh, en hoe kijk jij daar tegenaan uh, en vooral hoe kunnen communicatieprofessionals daarop anticiperen? Wat kunnen zij uh, uh, doen om een stapje voor te zijn? Ja, ik denk dat, uh, dat, dat uh, net zoals met YouTube vroeger is gebeurd. Dat was gewoon eerst een kanaal waar mensen hun eigen persoonlijke video's of hun uh, grappige video's op posten. Daar zijn, uh, ja, daar zijn heel veel kijkers op afgekomen. En dat hebben bedrijven ook gezien, dus die dachten, dat moeten we ook doen. Um, en wat je eigenlijk nog niet heel erg ziet, is dat kleinere bedrijven die livestreams nu gaan doen, omdat ze misschien denken dat de drempel te hoog is om het professioneel eruit te laten zien. Ja. Zoals ik net zei over dat uh, je kan met je telefoon kan je, kan je livestream inderdaad, maar om het er goed uit te laten zien, die drempel die lijkt heel groot voor bedrijven. Alleen die is helemaal niet groot. En ik denk dat als bedrijven erachter komen, dat we, dat we steeds meer van dat soort livestreams gaan zien. Ja. Dus dingen die er gewoon iets professioneler uitzien. En, uh... ja. ja, ik denk dat op het moment dat bedrijven doorhebben dat de drempel om uh, professionele livestreams te maken, dat die heel laag is, dat je dan ook pas creatief na kan gaan denken over formats. Dus wat ik net zei, een uh, keynote doen zoals Apple dat heeft gedaan. Uh, je kan Q&A's doen. Weet je, live met de founder of zo. Of met, uh, ja. weet ik veel, met wie, wie je dan ook wel uh, wil. De uh, research and development guy van dat bedrijf. Um, maar da ja, daar moeten ze eerst over die drempel heen. Van oh, dat kost veel geld. Oh, het is heel moeilijk om te doen. Ja. Ja. All Nou ja, super bedankt dat je in deze... In de Pocket podcast uh, mee wilt doen. Uh, we zijn volgende week weer terug met een nieuw video medium. En... Uh,